De dood verliest haar macht als Jezus roept, het is vol. Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenoordkerk. Fijn dat jullie vandaag gekomen zijn. Ik ben Esther. Ik ben vandaag jullie gastvrouw. Ik begeleid jullie door de dienst. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Misschien kom je hier al vaker. Maar ik wil je uitnodigen om de dienst te beleven op een manier die bij je past. We gaan vandaag met elkaar zingen. We gaan luisteren naar een stuk uit de Bijbel. En we krijgen vandaag uitleg. We hebben vandaag een nieuwe predikant... Marten van Bentem uit Zwolle, welkom, fijn dat je er bent. We hebben vandaag met de muziek, hebben we mooie muziek van uh, Jarno, Suzanne en Evelien en Charles. En ik denk dat ik met jou ga beginnen, want uh, staat hij klaar? Afgelopen zondag. Afgelopen zondag is Oscar geboren. Oscar is de tweede, tweede kind van jullie, van jou en je vrouw Brigitte. En uh, het broertje van Anna, nou van harte gefeliciteerd namens ons. En ik heb begrepen dat het allemaal goed gaat met je vrouw en met Oscar. Heel fijn, heel veel geluk met elkaar. Oh, nog een mooie kaartje. Oscar, Leo, Thomas. Um, ik wil uh, zometeen met elkaar in gebed gaan... We zijn hier bij elkaar vandaag uh, uh, in de kerk. We willen zometeen naar God gaan. God vragen om een zegen te geven over deze dienst. Mocht je nu niet gewend zijn om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vandaag bij elkaar mogen komen. Hier, we komen hier allemaal op onze eigen manier. Misschien komen we vandaag om even rust te vinden bij u... of om juist het geloof te mogen vieren. Heer, wat ook de reden is dat we hier vandaag zijn... wilt u met ons zijn... en wilt u ons voeden in datgene wat we nodig hebben? Heer, wilt u ook zijn met de mensen... die er vandaag niet kunnen zijn hier in de kerk? Wilt u hen ook verrijken met uw kracht? En Heer, aan het begin van deze dienst... mogen wij ook dankbaar zijn. Dankbaar met het mooie bericht dat Oscar is geboren. Heer, ook voor hem bidden wij... dat u in zijn leven mag zijn. Heer, wilt u met ons zijn deze dienst? Zometeen ook met de kinderen in hun eigen programma. En wilt u deze dienst voor ons zegenen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan wil ik uh, de kinderen graag even naar voren halen op het podium. Kom maar eens even naar voren, allemaal. En ga maar eens even om het tuintje heen staan. En als jullie allemaal even een stap naar achteren doen, dan kan denk ik iedereen het zien. Even een kleine stap naar achteren nog. Kunnen jullie ook even een stap naar achteren doen? Dan maken we even een iets grotere kring. Kom maar, stap ze maar, over, maar overheen. Ja. Jullie erbij? Oké. Okay. Ja, passen wij er nog tussen? We zijn met elkaar, zijn we op weg naar Pasen. Wie van jullie weet hoe die tijd heet? De tijd naar Pasen, hoe heet dat? Jullie weten het, hè? Tessa, wil jij het zeggen? Uh, de 40 dagen tijd. Heel goed, we zijn bezig met de 40 dagen tijd. En hier achter jullie zien jullie de bordjes al staan. In die 40 dagen tijd zijn we begonnen met het maken van een tuintje. In het allereerste tuintje moesten we goed gaan spitten... Want er lagen grote stenen in. En die stenen, die waren niet handig. Dan kan er niks groeien. We hebben zaadjes geplant. Maar die zaadjes deden niks zonder licht en zonder water. Want we hebben allemaal voeding nodig om te groeien. En toen kwamen de bloemetjes op. Maar kijk nu eens even. Wat zien we allemaal? Wie kan iets vertellen wat je ziet? Wat zie jij? Bloemetjes. Ja, ik zie hele mooie bloemetjes... Hebben de bloemetjes allemaal dezelfde kleur? Nee. Nee, ze zijn allemaal verschillend. Hoe kan dat nou? Zijn het gewoon allemaal verschillende bloemetjes? Ja. ja. Maar ze staan wel met elkaar in dezelfde bak. Ja, dat is wel mooi. Uh, dat kan wel, want je kan ook verschillende zaakjes hebben voor voor andere bloemen. Helemaal goed. Jullie hier, kijk eens allemaal om je heen, er staan hier een heleboel kinderen. Zien wij er allemaal hetzelfde uit? Nee hè, wij zijn ook allemaal verschillend. Net als al deze bloemetjes in de bak. Maar wat hebben die, al die bloemetjes in de bak nou hetzelfde? Weet jij dat? Kom ik zo even bij jou, mag jij zo wat vertellen? Wil ik eerst even kijken op mijn vraag, wat hebben al die bloemetjes nou hetzelfde? Bladeren en water en licht. Bladeren, water en licht, ja. En weet je wat ook zo mooi is? Ze staan allemaal in dezelfde grond. Ze krijgen allemaal voeding uit dezelfde grond. En dat is ook het leuke, want jullie gaan straks, nadat we gezongen hebben en ik jullie vertel waar je naartoe gaat, gaan jullie met elkaar hier ook over praten. Want jullie zijn allemaal verschillend. Maar we zijn hier wel met elkaar in de kerk. Dus er is wel iets wat we allemaal hetzelfde hebben. En waar worden wij nou door gevoed? Daar gaan wij het straks over hebben. Nou was er nog een heel mooi verhaaltje daar. Wat wilde jij nog vertellen? Ja. Ik ga naar, naar, naar de kids toe. Ja, we gaan nu nog niet naar de kids. Jullie mogen zo eerst terug naar papa en mama. Dan gaan we een liedje zingen. En dan ga ik vertellen wanneer jullie naar de kids mogen. En dan gaan jullie het met elkaar hebben over dat groeien. Allemaal zijn we verschillend. Maar wat is er nou wat we allemaal hetzelfde hebben? Mogen jullie rustig teruglopen naar papa en mama? Ja hè? de kinderdienst gaan de kinderen hier samen over verder praten. We zijn allemaal verschillend, wij ook, hier met elkaar in de kerk, maar toch hebben we één ding gemeenschappelijk. Onze verbond met God, dat we hier met hem mogen zijn en dat hij ons mag voeden. Mag voeden met zijn woorden, met zijn kracht, met zijn licht. Een mooi moment om naar hem toe te gaan via zang. Yes, Goedemorgen, we gaan uh, met elkaar zingen en we beginnen met uh, Ik wil juichen voor u, mijn heer. Zullen we daarvoor gaan staan? die u bent. Er horen ook gebaren bij. Uh, en die mag je zeker meedoen. Ja, precies. U bent machtig. U bent groot, U bent zo geweldig sterk.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 U bent groot, U bent zo geweldig sterk, U bent de allerbeste. U bent die U bent, U bent de God van trouw en van liefde, de God die eeuwig leeft, de God die zelf zijn eigen Zoon aan ons gegeven heeft, het goede nieuws wil ik vertellen, Soms niet mee, U bent bij mij. Zit, inderdaad. Dan is uh, voor de kinderen het moment gekomen om naar hun eigen programma toe te gaan. We hebben vandaag twee programma's. De kinderen van 0 tot en met 3 die nog niet naar school gaan, dat noemen wij de Veenart Kruimels. Die mogen zo meteen mee met Majorie en Theo. En die mogen in de ruimte naast de keuken uh, daar met elkaar hun eigen programma hebben... En dan hebben we nog het programma voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Die mogen verzamelen in de hal. Die lopen dan even buiten om naar een school hier vlakbij. En die mogen vandaag mee met Christa en Robin. Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen programma. Veel plezier! Hmm. We zingen nog twee liederen met elkaar en de eerste is uh, Wees genadig, waarin we ja, zingen over uh, dingen die we verkeerd doen, waar we spijt van hebben en uh, we vragen God om, om vergeving daarvoor. Als je wil gaan staan, ga je uh, staan. Is langzaam uitgedoofd, met een hart vol van twijfel, volg ik de aardse wijsheid. Vergeef mij toch mijn ongeloof, en nieuw het vuur in mij. Snijd me. My... die vergeving er ook is, omdat Jezus voor ons geleden heeft. Daarover gaat het volgende lied. Leid voor mij aan het kruis de dood nabij die voor mij het oordeel draad, hij die tot zon Als de heer zijn leven geeft, vlucht de dag de aarde beet. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept. Zij ontwaakt het duister vlucht, Jezus leeft, is opgestaan. We mogen met elkaar de Bijbel openen. En vandaag lezen we een stuk uit Romeinen. Romeinen 8, vers 14 tot 25. Um, heel mooi passend bij het thema lijden. We zitten ook in de lijdenstijd, in de 40-dagen-tijd. En daar staat het thema lijden centraal. En Martin zal zometeen ons uitleg geven over het Bijbelgedeelte. Jullie kunnen meelezen op de beamer achter mij. Romeinen 8, vers 14 tot 25.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 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is... blijven we in afwachting daarvan volharden. Marten. Goedemorgen. Fijn om uh, in jullie uh, midden te zijn. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben uh, Marten van Bentham. Ik ben getrouwd met Lisbeth en we wonen in Zwolle... dus ik heb al zo'n uh, anderhalf uur in de auto gezeten vanmorgen... Ik heb theologie gestudeerd en um, ja, ik wil graag uh, voorgaan worden in de gemeente. Dus ik preek eigenlijk heel Nederland rond en uh, vanmorgen dus uh, bij jullie hier. Nou, fijn om uh, bij jullie te mogen zijn. Het gaat over het uh, thema lijden dus vanmorgen. En als je eigenlijk het uh, stukje inkijkt, wat we net hebben gelezen... dan zie je eigenlijk dat Paulus best wel uh, nou, niet zo'n positief wereldbeeld heeft, zou je kunnen zeggen... Hij zit over een wereld die zucht, die leidt over dat de wereld gevangen is in de slavernij der vergankelijkheid. Dat soort woorden vallen. En hij ziet dus eigenlijk een wereld die gebroken is, waar pijn is, waar lijden is. Dat is eigenlijk zijn wereldbeeld. Nou, als jij zelf de wereld inkijkt, herken je dat beeld wat hij schetst? Denk er even over na. ja dat kan natuurlijk we zitten met allemaal verschillende mensen en iedereen kijkt de verschillende wereld in maar ik denk dat we allemaal wel kunnen erkennen dat als je de wereld inkijkt dat er veel plekken zijn waarop mensen lijden denk aan uh, Myanmar Congo Syrië allemaal plekken waar oorlogen zijn en waar mensen ernstig lijden en dat ziet eigenlijk als Paulus de wereld inkijkt ziet hij dat dus ook dat de wereld uh, dat er gebrokenheid is in de wereld maar dat is veraf maar tegelijk, in Nederland zie je ook uh, dat mensen lijden. Op een andere manier, maar toch. Ik las in het, een onderzoek vanuit het CBS dat een miljoen Nederlanders vorig jaar leed aan een depressie. Mensen lijden aan eenzaamheid. Dus op andere manieren uh, lijden wij ook. Het is de 40 dagen tijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus, wat straks komt. En... Waar raakt dat thema nou eigenlijk jou, ons leven? Het thema eh, lijden. En wat heeft Jezus' lijden met, jou, met jouw eigen eh, lijden te maken? Nou, bij die, dat soort vragen staan we stil vandaag. En Ik las in de voorbereiding een boek van eh, Tim Keller. En dat ging over het lijden. En wat hij eigenlijk zei was dat westerse samenlevingen, zoals eh, de Nederlandse, eigenlijk... En zich niet goed raad weten met het lijden. Hij gaat allemaal culturen bij langs, onder andere in uh, Azië. En dan, komt hij, dan laat hij bijvoorbeeld zien uh, het idee van karma vanuit de gedachten. En dan zegt hij, um, daar heeft lijden eigenlijk nog een zekere functie of betekenis. Want als je lijden op je dak krijgt of met tegenslag te maken krijgt, dan weet je dat er iets is geweest daarvoor. Wat niet goed was. Dus het is altijd. Het is eigenlijk een waarschuwingssignaal. Als er lijden is, dan weet je. Je moet je leven uh, beteren. Want. Nou, het heeft te maken met iets uit het verleden. En dan heeft het dus enige functie of betekenis. Maar dan zegt hij. Als jij kijkt in, in, in onze samenleving. En ik herken dat wel. Dan zegt hij. Wij hebben dat eigenlijk niet zo. Dat we, uh, dat, dat lijden een, een betekenis of een zin heeft. We hebben daar niet echt een verhaal over. We leven natuurlijk uh, om gelukkig te zijn. Je wil je gelukkig voelen. Zo heb ik dat in ieder geval. Je wil je uh, fijn voelen. Het leven moet het liefst leuk zijn. Je kan, als je Instagram en Facebook ziet en je ziet dat voorbij komen, dat wekt wel eens de indruk van het leven moet leuk zijn. En het kan zomaar een norm worden bij jezelf. En als je dan met een moeilijkheid te maken krijgt, met lijden, met dingen die lastig zijn in het leven. Ja, dan, heeft dat, uh, dan, dan valt dat niet te matchen eigenlijk. Dan is dat, wat je, dan is dat lijden wat uh, komt. De moeilijkheid die je ervaart. Uh, dat moet dan eigenlijk weg. Want je wilt dat het leven leuk is. En fijn aanvoelt. Nou, Als je het uh, meemaakt in je eigen leven. lijden, Misschien nu wel. Of in de toekomst. Hoe kun je daar dan wel... Uh, hoe kan dat wel betekenis voor je hebben op een of andere manier? Heeft de Bijbel een verhaal daarover wat je wel zin geeft? wat op een of andere manier betekenis geeft als je met moeilijkheden te maken krijgt? En we kijken naar een, een, een zinnetje uit Romeinen 8 vers 17, die verschijnt als het goed is in beeld. Een kort zinnetje, samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Nou, wat voor lijden denk je als je dit ziet staan? Wat voor lijden gaat het over? Ik denk heel snel aan, altijd aan, aan lijden als christenen in de zin van vervolging. Je wordt vervolgd om je geloof, om je christen zijn en dat is dan het lijden waar het over gaat. Als je kijkt hoe Paulus eigenlijk hier praat over het lijden, is dat eigenlijk veel breder. Hij heeft het niet over uh, als christen vervolgd worden, gedood worden, maar hij schetst het eigenlijk veel breder. Hij heeft het over zinloosheid, vergankelijkheid, het sterfelijke bestaan. Dat is eigenlijk zijn plaatje van het lijden. En daarin valt best iets te herkennen, zinloosheid. Uh, wat doe ik hier eigenlijk op aarde? Wat heeft het leven eigenlijk voor zin hier op aarde? vergankelijkheid. Je ziet dat dingen in de wereld vergaan. Kijk naar het milieu, dingen breken af. Sterfelijk bestaan, mensen worden ziek. Mensen lijden nog steeds, mensen sterven. En eigenlijk gaat het dus hier over dat lijden. Om het lijden wat je tegen kan komen in je eigen leven. Al het lijden wat, je, wat er eigenlijk is door de gebrokenheid gewoon die er in de wereld is. En als je dat vertaalt naar Nederland, dan kun je denken aan depressie. Je neerslachtig voelen. Ziekte bij jezelf of bij anderen. Eenzaamheid. Relaties die stuk zijn of waarin het moeilijk gaat. Rauw. Mensen die je misschien hebt verloren. Een burn-out. Je wanhopig voelen. Je minder waardig voelen over jezelf. Dat zijn dingen waaraan je kan lijden. Herken je daar iets van? Bij jezelf? misschien uit het verleden of nu dat ook rondom dat thema lijden er bij jezelf iets is en die beweging die dus eigenlijk dan wordt gemaakt in dit verhaal is dat wordt gezegd wij moeten delen in dat lijden van Christus en dan dan denk je eerst van er is toch heel veel verschil vooral tussen dat lijden van Jezus en het lijden van ons en daar zit het natuurlijk ook wat in want Jezus die leed tot aan het kruis. En hij, in zekere zin is het ook niet vergelijkbaar... wat Jezus heeft geleden en wat wij hier leiden. Maar tegelijk wordt er wel een overeenkomst gemaakt. Jezus' weg, zijn weg, is ook onze weg hier op aarde. Want Jezus die, uh, was gewoon mens, net zoals ons. Hij liep op aarde rond. En hij leed, ook al mensen die uh, erg tegen hem in het geweer kwamen, die zeiden, we moeten jou niet, weg met jou. Maar hij leed ook aan de, zou je kunnen zeggen, de gewone dingen. Denk aan Lazarus bijvoorbeeld, als hij bij het graf van Lazarus staat, een vriend van hem, dan zie je dat hij helpt. En je ziet het vaker, dat hij helpt. Hij leidt ook aan gewoon de gebrokenheid van het leven. En daarin zit herkenning. Daarin zijn we eigenlijk één met Jezus... Wij lijden zoals hij ook leidt aan het bestaan hier op aarde. En Paulus, die, als hij wat verder gaat, dan heeft hij het ook gewoon over lijden in de zin van niet alleen vervolging ook, maar ook over het tegenspoed noemt hij in vers 35. Uh, ellende noemt hij. Uh, gevaar, honger, armoede. Allemaal dingen die gewoon horen bij het bestaan, heer. Nou, en dan staat er dus, uh, wij moeten... Leiden. Dat vind ik nogal heftig, wij moeten lijden. En eigenlijk wordt daar gezegd van, er is niet een, een, een andere route. Dit is eigenlijk de route die voor je ligt als je in Jezus gelooft, met hem op weg wil gaan. Dan krijg je ook met lijden te maken en dat is niet anders. En wat je ook nog kan denken is, ja, Jezus heeft toch voor mij geleden. Juist zodat ik niet meer hoef te lijden. En soms komen mensen ook met, nou, met lijden te maken, krijgen met lijden te maken dat je denkt van nou, dat kan toch eigenlijk niet? Dat gaat toch, dat is te groot? Het is, ja, het is te erg eigenlijk wat er gebeurt. En dat is ook niet iets waar je een, een, een, zomaar een antwoord op kan geven. Maar Jezus heeft geleden voor ons zodat wij weer in verbinding met Hem kunnen leven, zodat we weer bij God kunnen komen. En we worden dus opgeroepen om. Nou, ...in zijn spoor eigenlijk te gaan. En uh, de Bijbel is wat dat betreft eigenlijk best een realistisch boek. Want uh, onze samenleving zegt misschien van ja... Uh, ...lijden hoort er eigenlijk niet bij. Maar als je de Bijbel leest wordt het dus erkend. Als je de Bijbel leest dan wordt, is eigenlijk het verhaal... ...het is niet vreemd als je met moeilijkheden of met tegenslag te maken krijgt. Het is iets eigenlijk wat gewoon uh, hoort... Bij het leven op aarde. En nou, zetten we een stapje verder. Want ja, bij dat uh, lijden. Daar blijft het niet bij. Want er staat. Wij moeten delen in zijn lijden. Ik mag de volgende sheet in beeld komen. Wij moeten delen in zijn lijden. En dan dat tweede zinnetje. Om met hem te kunnen delen in Gods luister. En daar wordt het natuurlijk mooi om met hem te kunnen delen in Gods luister. Nou, in het Grieks staat daar een woordje voor, uh, voor dat woordje luister, staat daar een Grieks woordje voor, dat is doxa. Nou, dat is ik wel een, een leuk woordje, maar dat staat eigenlijk voor uh, pracht, schoonheid, uh, luister, heerlijkheid, glorie. Nou, in die categorie moet je een beetje denken. En waar het dus over gaat, is dat je van dat lijden, die weg die Jezus ook gaat, bij in die luister terechtkomt. En dat is dus in uh, Gods luister, bij hem. En dan gaat Paulus verder, zegt hij in het volgende zinnetje, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, het lijden wat je op aarde doormaakt, in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Wat hij dus eigenlijk zegt is, uh, het lijden wat je hier meemaakt op aarde, dat kan en dat kan heel diep zijn en heel zwaar dat is niet opgewassen tegen wat er in de toekomst gaat komen er gaat iets veel mooiers aankomen en dat wilde je je eigenlijk voor ogen schetsen dat er een toekomst aankomt die ontzettend mooi is omdat je in Gods aanwezigheid zou komen omdat je bij Jezus in de buurt zou komen dat is wat hij je voor wil houden eigenlijk kijk daarna uit en dat is niet alleen iets van de toekomst maar als je verder kijkt, Romeinen 8 vers 30 zegt hij, wie hij al heeft vrijgesproken, heeft hij nu al, nu al, laten delen in zijn luister. Weer dat woordje luister. En dus ook een nu al. Dus het is niet alleen een verhaal, eh, ook heel erg, van de toekomst. Kijk naar die toekomst vooruit. Maar je kan er ook nu al iets van ervaren. En hoe dan? Doordat je ervaart dat eh, God... ...liefdevol naar jou kijkt... ...vergevend naar jou kijkt... ...aanvaardend naar jou kijkt... ...als je daar al iets van merkt in je leven... ...dan heb je een beetje contact al... ...met die luister. Misschien dat je onder de indruk bent... ...soms van wie God is... ...als je kijkt in de natuur... ...of op andere momenten in je, in je leven... ...wanneer je zijn nabijheid ervaart... ...dat is eigenlijk die luister... ...die, die heerlijkheid... ...die glorie van God... ...waarmee je dan in contact bent... En als je daar dus uh, aan denkt, aan die momenten, dan moet je die dus eigenlijk vermenigvuldigen. Het nog veel groter en groter maken in je gevoel, in je hoofd. Dat is waar Paulus het een beetje over heeft. En zelfs als je dat doet, dan heb je het nog steeds niet helemaal te pakken, want dan is het nog steeds mooier dan dat. En wat betekent dat dan voor uh, dat lijden? Uh, dat is dus allereerst, eigenlijk is het vrij eenvoudig wat Paulus zegt. Hij zegt, als je dat voor ogen hebt, die weg, dan zie je dus iets in de toekomst al. Waardoor je wat je nu meemaakt hier op aarde beter kan verdragen. Dus als je moeite, mee, moeite ervaart in je leven, tegenslag erkent... Leiden ervaart, dan kun je dat wat beter dragen als je zicht houdt op die toekomst, als je daarnaar kijkt. En dat is dan die hoop waarover die het heeft, dat je kan hopen op iets beters wat echt gaat komen. Ik zag een, een stukje dat is bij een, is een, een site op internet Human. En daar houden ze soms van die, komen mensen uit allerlei beroepsgroepen eigenlijk aan het woord. En ik zag een psychiater uit België. En dat ging ook over... Zijn, zijn verhaal was eigenlijk dat het leven leuk, leuk, leuk moet zijn. En mooi, dat is, noemde hij de ziekte van deze tijd. En dus ook het probleem... Ik zit even te kijken of het dak niet instort. <lacht> maar het gaat goed volgens mij. Dit is voor jullie best altijd zo, ja. Oké, okay, dat hoort er maar. Oh, dat is de wind, ja. ja het waait hard, ja. Maar het, hij zei eigenlijk van... Um, in dat verhaal kunnen we lijden niet goed hebben. Dus omdat het leuk leuk, leuk moet zijn, dat lijden kunnen we niet hebben. En toen zei hij, dat vond ik wel aardig... hij zei, vroeger konden we uitkijken naar een hemel, naar dit leven. Waar het leven goed zou zijn. Maar deze hemel is afgeschaft. En dat is natuurlijk wat, wat eigenlijk het verhaal is van onze samenleving, van Nederland. Uh, die hemel die is er niet meer. We hebben niet, niets meer om naar uit te kijken. Als je dit verhaal leest... En in Jezus gelooft echt met hem leeft dan is dat natuurlijk het verhaal dat dat er juist wel is dat leven dat is er wel die toekomst die ligt werkelijk op je te wachten het leven houdt niet op na dit leven nou ik heb het zelf ook wel gemerkt dat toen ik uh, een tijdje terug als ik wel eens daar gehad dan zat ik thuis te studeren en uh, nou, was het niet, ik hou van mensen om me heen en dan zat ik alleen te studeren, dan had ik wel eens een dag, vooral de maandag was altijd uh, mijn favoriet, dat ik me dan gewoon minder voelde. En dan was een beetje down. En dan had ik hier echt iets aan. Dat ik dacht, dat is vooral de tekst uit uh, 2 Korinten, dat staat van de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons die luister. Nou, dat gaat hier ook over, die alles omvat en alles overtreft. Ik merkte dat ik daar wat aan had. Dat ik dacht van zo blijft het niet, maar er komt echt iets mooiers aan. En ik merk het nu ook. Ik, ik heb er gezien iemand in mijn omgeving die is ernstig ziek. En dan merk ik ook dat ik er wat aan heb. Alleen al voor die persoon. Die ook gelooft. Dat ik denk van ja, er wacht wel iets mooiers. Ook uh, voor haar. En ook bij mezelf. Dat ik denk van ja, dat ik hier nu mee te maken krijg. Dat is, dat is uh, heel naar en ellendig. Maar het is niet het einde uiteindelijk. En um, nou, dat is... Moeilijk, Maar ik weet wel van, uiteindelijk komt er wel iets mooiers aan. En ik kan, we kunnen samen eigenlijk naar iets mooiers uitkijken. Ja, en ik hoop dat, u, dat jij dat ook voor, zo voor ogen gaat krijgen. Nou, ik begon bij die, bij die samenleving eigenlijk. Westerse samenleving, Nederlandse samenleving. Waarin dat lijden eigenlijk geen betekenis vaak heeft. Waarin het eigenlijk een beetje wordt uh, weggedrukt. En waarin je soms ook merkt, misschien merk je dat zelf ook, dat dat niet altijd lukt. Soms is uh, het, het moeilijke wat je ervaart in je leven, is, uh, te groot eigenlijk. Je kan het niet wegdrukken, het is er gewoon. En als je dus de Bijbel leest, dan is dat niet iets vreemds wat je overkomt. Het hoort bij het leven, dat, je ook, dat er ook lijden op je weg komt. Maar er zit dus ook een uitkomst in. Namelijk dat het uiteindelijk toewerkt naar iets mooiers. En dat is dus helemaal de weg van Jezus. Jezus die ging zelf op aarde, net als jij, als mens, een weg. Hij leefde en hij leed zelf ook. Hij leed op aarde, hij liep rond en... Paulus zegt even, hou Jezus voor ogen. Ga in dat spoor zoals hij ging. Hij ging eigenlijk door dat lijden heen. Zo kun jij ook dingen ervaren in je leven. En ga in dat spoor, want het gaat uiteindelijk naar iets mooiers toe. En dat is die, die luister bij God. En als je dus moeilijkheid ervaart in je leven, kijk dan naar dat leven van Jezus, hoe dat is gelopen. Want uiteindelijk is zijn leven niet afgelopen natuurlijk. Hij had lijden en moeilijkheid in zijn leven, maar hij ging uh, naar iets veel moois toe. Hij ging de hemel binnen, waar hij nu is bij God. En dat is de route uh, die jij eigenlijk, die wij denk ik samen met hem mogen gaan. Jezus route, Jezus weg, kan dus jouw weg worden. En ik hoop ook dat je als je uh, misschien in de toekomst, maar misschien nu ook wel tegenslag ervaart of lijden hebt. Dat je je van bewust bent dat Jezus dus ook met jou meekijkt. Hij is nu al in die hemel hij, en hij kijkt mee. En hij voelt en hij weet ook uh, wat je doormaakt. Want hij heeft zelf ook dat lijden meegemaakt. Hij is er zelf doorheen gegaan. En kijk ook uh, dus omhoog. Ook hoe zwaar het ook is. Blijf omhoog kijken naar Jezus. Blijf je ogen op hem houden. En houd ook die hoop op die toekomst. Want het gaat uiteindelijk naar iets mooiers toe. Dat is toch al mooi. Dat die uh, betere wereld. Hoewel het leven natuurlijk hier ook op aarde al hele mooie kanten kan hebben. Maar dat die gebrokenheid er ook is. Dat het uiteindelijk naar iets, echt iets veel mooiers toe gaat. Geen ziekte. Geen lijden. Niet meer uh, die nare gevoelens die je kan hebben. Dat is dan weg. Dat is helemaal weg. En het mooiste is nog dat je, dat, dat allemaal in Jezus aanwezigheid, als je bij God komt... dat het daar uh, gaat verdwijnen. Dat als je bij Hem komt, dat dat het mooiste is. Nou, Ik hoop zo dat je dat voor ogen uh, hebt... Ik zou daar ook mee willen afsluiten. Ga in dat spoor van Jezus. Van dat lijden hier op aarde naar die luister, dat spoor van Jezus. En blijf daarbij dus omhoog kijken naar Jezus. Want die stralende toekomst, het mooiste, dat moet nog komen. En dat ga je ontdekken als je bij hem gaat komen. Nou, dat is het evangelie voor vanmorgen. En ik wil nu uh, graag nog uh, bidden. En uh, in het gebed ben ik ook een moment stil. Nou, dan kun je voor jezelf bidden. Je kan ook gewoon even tot rust komen. Dus uh, laten we bidden samen. Heer Jezus, we danken u dat we bij u kunnen zijn op dit moment. En we zien en staan stil bij hoe diep u bent gegaan in het lijden voor ons. Om ons zo weer bij u te brengen. En dank u wel dat u zoiets moois voor ogen heeft. Dat we die toekomst waarin u nu al bent, dat u ons daar ook in wil hebben. Dat we in uw aanwezigheid mogen zijn en daarna uit mogen kijken. We willen u vragen, wilt u ons helpen om daarop te hopen? En we vragen u ook, wilt u, ook als het op dit moment moeilijk is in ons leven, wilt u daarin dichtbij zijn met uw geest? Wilt u ons laten merken dat u er bent en ons ook ruimte geven om het misschien wel naar u uit te schreeuwen, het aan u, met u te delen wanneer het moeilijk is? Dat willen we u vragen we willen ook in een moment van stilte nu bij u zijn. u dat we u zo mogen ontmoeten, dat u ons ziet, dat u ziet hoe we hier zitten, helemaal zoals we zijn, met blijdschap of juist met verdriet. Dank u wel daarvoor. Wilt u met uw geest in ons werken, zodat we in uw spoor gaan. In Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor een luisterlied van Sela. Heel mooi, dankjewel. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Ik heb nog een paar mededelingen voor jullie. Na de mededelingen volgt ook de collecte en zingen we nog een lied met elkaar. Daarna mogen we de zegen nog ontvangen en staat de koffie voor ons allemaal klaar. Ik wil even beginnen met de mededelingen. In de maand maart en in november hebben we altijd de Veenhard Filmmaand. De flyers liggen ook achter op de staattafels. En aankomende vrijdag is inmiddels alweer de laatste film van deze maand. Het is de film Victoria en Abdul. Uh, het verhaal over een buitengewone vriendschap tussen koningin Victoria en Abdul Karim. Uh, een jongen uit India die eigenlijk naar haar toe komt om te helpen bij het voorbereiden van de vieringen van het jubileum van de koningin. Maar van daaruit ontstaat er een hele bijzondere vriendschap. En die geeft de koningin Victoria ook uh, andere inzichten. Ze gaat op een andere manier naar de wereld kijken. Maar ja, een vriendschap die natuurlijk niet zomaar mogelijk is. Een uh, mooie film van harte aanbevolen. Hij begint om uh, half negen, volgende week vrijdag, uh, hier in de kerk. Dan hebben we ook nog de bloemen, daar staan ze. Uh, we geven altijd een bloemetje als Veenhardkerk naar iemand in de gemeente om ons heen. Die we of een hart onder de riem willen steken of we willen iemand ergens mee feliciteren. En deze week gaan de bloemen naar de stroopot in de hoef. Zij hebben de gouden tipknop gewonnen. Dat is een prijs voor de beste horecazaak in de regio. En het wordt uitgereikt namens een grote brouwerij. Um, nou, gastheer en server spelen hierbij een grote rol. En dat hebben ze dubbel en dwars verdiend. Dus we willen ze echt feliciteren met deze mooie prijs. Dan kom ik vandaag even op het collectedoel. De hele maand uh, maart collecteren wij voor Sabina Reisner uit Meidrecht. En Sabina is vandaag in ons midden. Sabina, mag ik jou vragen naar het podium toe te komen? Wat fijn dat je er vanmorgen bent, Sabina. We hebben al twee zondagen voor jou gecollecteerd. Dus de mensen die al vaker in de kerk zijn geweest, die hebben het collectedoel ook al gezien. Uh, ik denk dat het mooi is dat ik jou gewoon even aan het woord laat. Uh, wie je bent, uh, waarom je hier bent, maar ik denk vooral wat je de mensen mee wil geven. Goedemorgen allemaal. Um, ja, best spannend zo, in ene. Um... Het begon bij mij ook dat ik met jullie bekend werd namens het bloemetje... wat ik heb gekregen, naar aanleiding van het artikel uh, in de krant. Um, vervolgens, door dat bezoek aan huis zijn we in gesprek gekomen... Uh, hebben jullie besloten de collecte deze maand aan mij uh, en mijn doel te, toe te kennen te besteden... En daarom wilde ik je toch even me laten zien en een klein woordje doen van hoe alles nu tot stand is gekomen. Het staat op zich in het hele artikel. Uh, het belangrijkste is en dat uh, ja eigenlijk van vanochtend het verhaal over het lijden, is maar ook niet geheel onbekend door de ziekte, in de stoel gekomen, heel veel verloren... Uh, mijn baan, mijn huis, vrienden, eigenlijk alles opnieuw op moeten bouwen. En met name toen ik hier 2,5 jaar geleden in Meidrecht kwam, kende niets of niemand. Um, om mijn sociaal netwerk weer uh, uit te gaan breiden, heb ik hulp gehad van Timpa aan de baad. ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En toen ging eigenlijk alles in een stroomversnelling. Ik ben begonnen bij uh, het raakvlak bij de dementerende ouderen. Daar heb ik twee dagen in de week vrijwilligerswerk gedaan. Um, daarna ook nog bij een zorgboerderij, de Lindhorst. Inmiddels bestaat dat onderdeel niet meer, maar met verstandelijk beperkte uh, werk gedaan. Um, langzaam werd ik sterker en ontdekte dat ik meer kon gaan doen met de ervaringen die ik had uh, ...door mijn ziekte. En die ervaringen waren vrij negatief. Met name op de overheid en de hulp en de instanties die je kan krijgen. Het is een gevecht waarbij je eigenlijk continu alleen maar daarmee bezig bent. Ik ben daar ook een deel voor een deel mijn baan door verloren. Ik heb eigenlijk alleen met mezelf te maken. Ik ben geen mantelzorger, ik heb geen ziek kind... Ik kon me niet voorstellen hoe dit moet zijn als je al die dingen moet regelen. Als je dus wel die mantelzorger bent voor je zieke partner, voor je zieke kind. En heb besloten dat ik meer wilde gaan doen, uh, meer wilde betekenen, dus niet voor mij alleen. En ben bij het participatieplatform gegaan in de Ronde uh, die... Dat is een onafhankelijk adviesorgaan die de gemeente adviseert op het gebied van het hele sociale domein. Ik heb met name gekozen voor de WMO. En op die manier ho hoop ik gewoon dat kleine steentje bij te kunnen dragen aan verbeteringen. Ook voor mensen die er gewoon niet de kracht en energie voor hebben om nog te krijgen waar ze zo hard, uh, wat ze zo hard nodig hebben. Ehm... Um, Daarnaast merkte ik dat ik lichamelijk eigenlijk mezelf ook wel weer een beetje een schop onder mijn welbekende billen moest geven, want ik deed niets. Ik uh, ben toen maar weer begonnen met fysiotherapie en zij kwam met de uitdaging van de handbike battle. Uh, de handbike battle is een, een evenement, dit jaar voor de zesde keer, waar hij lichamelijk beperkte een beklimming in Oostenrijk gaan volbrengen, 20 kilometer lang. Uh, gemiddeld 13, 13 percentage, stijgingspercentage. Eigenlijk is dat het doel niet op zich om te behalen. Het is de weg er naartoe. Het leren van hoe kom ik er, wat, krijg, wat is er nog mogelijk. Het contact met anderen, de ervaringen delen elkaar, helpen daar waar mogelijk. Dat is eigenlijk de weg van de berg. De dag van de berg zelf, als je de hele voorafgaande weg hebt afgelegd, haal je waarschijnlijk de berg vanzelf. Maar er komt heel wat bekijken. Een, een handbike is niet een gewone fiets die je bij een, uh, bij een, uh, een fietsenwinkel kan kopen. Het is ongeveer drie keer zo duur en dan heb je een handbike om mee te beginnen. Dus niks super deluxe. Uh, aanpassingen aan je auto. Een handbike kan nou eenmaal niet op het dak of aan een, uh, hoe noem je zo'n, Zo'n twinnyload heet dat, geloof ik. Nee, daar moet dus een hele auto voor verbouwd worden om dat mee te kunnen krijgen. Zo zijn er zo verschrikkelijk veel kosten, ook voor een buddy. Dit traject kan en mag ik niet alleen doen. Er moet dus een buddy met verstand van zaken mee. Um, die doet de hele weg mee. Dus ook een fiets en alles wat erbij komt kijken. Dus er zijn nogal wat kosten mee gemoeid. Ehm... Um, ik probeer het heel kort te houden, maar het is gewoon een heel verhaal. Het lukt niet helemaal. Met mijn buddies, fysiotherapeut. Uh, zij heeft 14 jaar revalidatiecentra ervaring. Hebben we besloten om um, na deze onderneming het brede te gaan trekken. We hebben inmiddels al een klein clubje gemaakt. We heet het Met Nivecent More. Dus dit geheel wil ik doorzetten. En eigenlijk willen we naar een stichting toe. Dat we mensen in beweging willen krijgen. En dat hoeft niet zozeer lichamelijk te zijn. Maar we willen dus kijken om mensen te gaan helpen daar waar mogelijk hun dromen waar te maken. En juist in beweging komen maakt dat je leert dat er nog zoveel mogelijk is. Ondanks de beperking of ziekte die je hebt. Dus zo heb ik geprobeerd het verhaal samen te vatten van uh, ja, waar ik mee bezig ben. En ja, wel aansluitend, dat raakte mij wel van vandaag, is dat, dat, dat lijden. Ik heb zo diep gezeten. Um, ik wist dat ik er geen eind aan zou maken, maar ik wist ook niet hoe ik verder moest. En toch komt er op een gegeven moment een ommekeer. Um, waardoor je uit, uit dat zwarte gat raakt. Dat is een heel klein lichtpuntje. En in één keer gaat dat als een sneeuwbeleffect komen. Dat je weer positieve dingen meemaakt. En ja... Dat past eigenlijk wel een beetje bij het verhaal van vandaag, de boodschap. Dank je wel. Wat een mooi verhaal. Mooi dat je ons dit ook zo wil meegeven. Zo gaat het Collectoroe voor ons nog meer leven. En euh, nou, heel veel succes alvast in de zomer. Dank De kinderen komen binnen... Wij gaan met elkaar collecteren en na de collecte zingen we nog een lied en mogen we de zegen ontvangen en gaan we lekker aan de koffie om dan verder te praten. We zingen nog, uh, nog één lied om de dienst af te sluiten. En um, dat is een lied over uh, ons richten op Jezus, wat hij gedaan heeft. En dat we dankzij hem uh, ons lijden ook uh, kunnen, kunnen dragen. Um, het is ook een stukje beurtsang. Uh, mannen en vrouwen zingen afgewisseld. Het staat ook op de beamer wel. Dus uh, volg aan dat ding en ons. En dan komt het helemaal goed. Zullen we gaan staan? Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van. zij zijn liefde leeft. Het graf in dood gehuld, leek als hij machten niet gedaan. Toch nog een korte mededeling. Jullie mogen nog eventjes gaan zitten, want dan kan iedereen het zien zometeen. Straks bij de zegen gaan we weer staan. Sharon, mag ik jou vragen even van je plek af te komen, even hier naartoe te komen? <lacht> Dankjewel. Kom er maar even bij staan. De kinderen zijn net teruggekomen te uit hun eigen dienst en die hebben iets voor jou gemaakt. Kom maar, meiden. Kunnen jullie er iets over vertellen? Eén van de drie. Milou, wil jij er iets over vertellen? Nee, wil jij? Jade? Dat we een kinder hebben, kinderwagen hebben gemaakt met onze armen. En is die voor Oscar, voor de zoon van Charol? Mooi. Namens het kinderwerk ook van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. En dan heb ik nog een korte mededeling die net ook even voorbij kwam. Ik denk mooi om nog even te vernoemen dat uh, volgende week Jan-Peter hier bij ons spreekt. En dat er ook een dienst is bij Leef de Young United dienst. En de week daarna, het paasweekend, zal er hier op Goede Vrijdag ook een dienst zijn. Die dienst wordt voorbereid door de gebedsgroep uh, hier van de Veenhardkerk. En uh, ook van harte uitgenodigd, dus een bijzondere avond, vrijdagavond, de Goede Vrijdag, zal er ook een dienst zijn. Uh, eens even kijken, waar zit Marloes? Uh, daar. De dienst begint om half acht, dankjewel. Dan uh, mogen wij nog de zegen met elkaar ontvangen en daarna gaan we met elkaar aan de koffie. Wilt u alle gaan staan? Mogen gezegend naar huis gaan en ontvang die zegen. Want de genade van Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid, de nabijheid met de geest met jullie allemaal. Amen.